Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen de gegevens gebruiken om wegen te verbeteren of om de verkeerssituatie veiliger te maken. Op de site www.meldpuntveiligverkeer.nl kunnen burgers zelf ook oplossingen aandragen om gevaarlijke plaatsen verkeersveiliger te maken. De leadzanger van de Amerikaanse band The Monkeys, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap aan een hartstilstand.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 Dan Het weer bewolkt, nevelig, plaatselijk kan op mist ontstaan. Wordt vannacht 7 graden in de ochtend, nog grijs. Later kans op zon, middagtemperatuur 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is radio 1 en CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, en welkom terug in de tweede uur van Casa Luna. Wij zijn erg blij dat Daniel Lohus nog steeds hier in het Huis van de Maan is. Aan het begin van de eerste uur vertelde hij dat, eh, dat de nachten voor hem... Eh, ja, bijzondere momenten zijn waar hij werkt, waar hij schrijft, waar hij fietst. En we dachten, nu hij helemaal uit het Drentse Erika hier naartoe is... dan nou, hebben we hem gewoon overgehaald om de nacht eh, bij ons te blijven. We gaan in de tweede uur een muzikale reis maken, de muzikale reis die... Daniel zelf heeft gemaakt, waar die inspiratie vandaan houdt. En u kunt zich met die reis bemoeien. U kunt bellen 0800 1121. Dat is gratis, 0800 1121. Of mailen naar casaluna@ncv.nl. Uh, zoals gezegd, als u zich wil bemoeien met de muzikale reis die we gaan maken. of als u wat wil vragen aan Daniel Lohus... misschien komt hij uit Drenthe of misschien komt hij wel heel ergens anders vandaan. Uh, heeft u zijn albums uh, en wilt u eens recht op de man in het nachtelijk uur. Um, met hem in contact komen. Dat, dat kan via ons. En ondertussen. Um, gaan wij beginnen aan de reis, Daniel. Die hmm. begint bij Hank Williams. Hmm. Ja. Ja, jullie vroegen of ik wat uit wilde zoeken. En toen dacht ik. Hank Williams. Dat is. Uh, dat is wel zo'n ding. Gaan we eerst luisteren of ga je eerst. Wat jij wel? Jij bent de radio. Nee, nou, maar het is, jou, het is jouw reis die we gaan maken. Ja, en ja, nou, ja nou, Hank Williams. Uh, kijk, ik was altijd al uh, gek op. Uh, Country music. En Hank Williams is een man, dat is zo'n pijler in de in country. En toen ik het voor het eerst wel eens hoorde, dacht ik, ja, ja, ja het is wel een beetje boem, boem, boem. Maar toen had ik de diepte nog niet door. Toen had, toen had ik het nog niet door. En dan moeten er eerst wat dingetjes gebeuren waardoor je wel die diepte uh, snapt. En dat gebeurde op een gegeven moment en toen hoorde ik het een keer. En uh, ja, dit, Hank Williams is, is misschien nog wel meer. Blues dan blues, soms blues is of zo. Dat, uh. En ik ben ook uh, <tieft> naar zijn graf geweest en alles. En, en naar zijn geboorteplaats en noemt allemaal maar op. Want waar in Amerika zijn we nu? Um, dat is nou ja, vlakbij Nashville, zeg maar. Nashville. Dat is het zuiden van Amerika. En uh, Montgomery, Alabama. Daar ligt hij uh, begraven op een uh, heuvel. En er staat een mooi uh, standbeeld van hem. Die ik pas morgen zag toen ik het gordijn van het motel opende. Ik hey. <laughs> Ik kreeg tegen Henk Williams achterkant. tegenover over Henk. Ja, ja, Henk, ja. En ik kende, die, ik kende dat, ik kende dat uh, beeld alleen maar van de foto's van zijn begrafenis. En dat uh, is wel apart. Dat heeft ook met Ra Henk Williams is ook radio, weet je wel. Radio star. En, en uh, hij, hij zong dusdanig dat helemaal in het Amerika van toen... Mensen wisten helemaal niet wat voor kleur hij had qua huid. En... Um, op zijn begrafenis waren dus ook een heleboel ever-americans. En die zingen, oh, Hank William died. Hank William, my Day. En ze gingen allemaal heen. En ze kwamen daar. En toen kwamen ze paar af. Ze kenden hem alleen maar van de radio. <laughs> ja, dat vond ik wel een mooi stukje, eigenlijk. The news is Can't You win again. This heart of mine could never see. Whatever body knew but me? Just trusting you was my. That I should not complain i love you still you win again you win again Hank Williams keuze van Daniel Lohus die twee uur van Casaluna uh, met ons op reis gaat door zijn inspiratie en de reizen die hij letterlijk door Um, Noord-Amerika uh, heeft gemaakt. Uh, hoeveel reis heb je gemaakt daar? Ja, dat weet ik helemaal niet meer. Ik, ik ben... Uh, <coughs> als kind ben ik geweest in, uh, in Calgary. Daar woont een familie van mij. Toen was ik zes en toen is het kwijtje gevallen. Toen vond ik het echt... Uh... En toen ik het voor het eerst kon betalen. En dat was in, uh, weet ik veel, 1996 of zo. Sindsdien? Uh... Toen, sindsdien elk jaar en vaker. Ja. Heb, je, heb je een tienrittenkaart op uh, ja. Canada en meer? als kind moet, van zes wat... Wat weet je nog van? Wat maakt? Een heleboel. Het... Maakt maakt we je, wat voor kwartje viel er? Als kind van zes, ik was er iemand ook die uh, als het heel vies weer was, speelde met Playmobil. En dan oh. alleen maar met de cowboys in de indiaantjes. Ja. En dan kom je daar en dan is het echt. Ik heb ook indianen ontmoet. En mijn neven zijn echte cowboys. En dan liep je daar gewoon echt. En dat was voor mij redelijk normaal of zo. En het weer en het landschap en de grootte van het landschap. En, en die bergen en die Rocky Mountains, die zijn ontzettend mooi. En, en uh, McDonald's. Oh, no, dat maakt niet niet zeggen. <laughs> uh, <laughs> <Danvers>. <laughs> en, uh, ja, hamburgers. <laughs> uh, altijd dat soort indrukken die als kind... Uh, ja, nee, echt helemaal te gek. De, dus uh, Daniel van 6 uit Drenthe komt in Canada en ziet een Indiaan. En denkt, dit, dit wordt het voor altijd. Amerika kan. Ja, het, nou nee, ja, het, het, was, het, het had zo'n indruk gemaakt dat ik dat altijd ben blijven onthouden. En als je zes bent, of wat was ik, vijf, zes. Ja, kijk, en dan, je dan tien jaar later ben je al 16. Dat is maar tien jaar, dus dan denk je daar nog steeds aan. En een paar jaar later was ik voor het eerst dan in uh, Californië. En uh, ik weet nog dat we aankwamen in het donker. En vanwege de jetlag was ik heel vroeg wakker en ik doe de gordijnen open. En toen zag ik zo die eindeloze telegraafpalen. Ja. Telegraph Road, weet je wel. En ik denk: ja, yeah, we zijn er. We <laughs> zijn er gaan rijden. En, ah, fantastisch. Ik hoef, ik hoef alleen nog maar naar Alaska en naar Hawaii. Dan ik heb ik ze allemaal gezien. Heb je alle ja. staten gehad? Ja. Wordt er goede muziek gemaakt in Alaska? Alaska? Vast. vast. Amerikanen zijn er heel goed in. Ja. Zelfs in Alaska? Ik denk het wel. Alhoewel uh, ze wel uh, vanuit heel Amerika en, en Canada naar bepaalde plekken gaan. Alle, alle talent van dat continent. L.A., Nashville, New York. Want Hoe ziet zo'n reis, zo als je met Daniel Lewis op reis zou gaan... door de lange snelweg, de auto, en wat, wat gebeurt er? Ja. Hoe gaat zo'n muzikale trip? Uh, veel... Uh, nou, het gaat eigenlijk helemaal niet altijd over muziek. Huh? Nee? ik zie daar niet zoveel... Uh, ja, wel eens in de Neesville gaat, het in Memphis. of uh, Het zuiden wel veel, maar... Ik probeer altijd zondags wel een uh, kerkje mee te pikken. Een um, Baptist... Een uh, uh, zwarte Baptistenkerk. Dat is het summum van muziceren daar. En ook zelfs in de meest kleine gehuchten... Er wordt muziek gemaakt, jongen. Oei, oei, oei. En je pak je gitaar gaat ertussen zitten? Nee. Nee, nee, ik ga heel ergens achter in die kerk zitten. En dan ben ik al lang bij dat ze niet zeggen... Van We got a visitor from Europe. We got a famous musician from nee, Holland. Dat is ook wel eens een soort van. From Dranthi. Nee, nee, nee, nee. Ik hou hem altijd een beetje op de vlakte. Nee, ik heb ook wel veel met de trein gereisd Dat is ook heel leuk. Dan ga je van Chicago naar Denver bijvoorbeeld een keer. En dan, nou, daar doe je toch twee dagen over. En dan kom je in een restauratiewagen. Dan word je bij iemand aan... aan, aan aan tafel gezet. In dit, in dit geval was het een uh, oude schooljuffrouw. Die was met pensioen. En die vertelde haar hele levensverhaal. van uh, soep, toetje. En uh, s'avonds nog koffie meegedrongen. Fantastische gesprekken. Dat zijn ze helemaal gewend, die Amerikanen. Hè, met elkaar. Ja, het zijn eigenlijk de fietstochten. Die, die je door Drenthe maakt. maar dan op wat, mm. in een wat snellere voertuigen mm. door Amerika. Ja. <laughs> nou, zo snel gaat die trein dat trouwens oh, okay. niet. Oké. Uh, hoe langzamer maar, je reist, hoe meer je mee meisje. Ja, ja, blijkbaar, ja. Ja. We hebben. Um, Iemand die belt, die inbreekt in jouw reis. Nou, Ben, goeienacht. Hoi, goeienavond. Uh, hallo, Daniel. Hallo. Um, ik heb een waanzinnige uh, bewondering voor, voor jou, in, in feite. Maar het eerste wat ik. Uh, je had uh, een band, Skeek. En uh, dat was het nummer fietsen. En toen mijn eerste in, uh, idee was: oké, okay, het nieuwe nummer van van van wie? Ken je Lindisfarne? Lindisfarne? Lindisfarne, Lady Eleanor. Nee, sorry, dat is me niet bekend. Nou, probeer dat eventjes op te zoeken dan in jullie computer. Ja, dat ga ik. Ik denk het, dat is Engelse folkrock. Dus het gaat me om uh, het idee van, oké, okay, uh, Engelse folkrock, uh, steel I span all around my head. Ja, dat ken ik wel, ja. Dat ken je wel? Ja, dat is mooi. Maar die... Lindisfarne. Dat, is, dat was precies het. Ik denk van: oké, okay, dat is het nieuwe nummer van Linnersvang. Wow. Zie jij een, zeg maar een soort verwantschap tussen Engelse folkrock en Amerikanen? Ja, kijk, uh, de reden waarom ik nog niet uh, zoveel in Engeland ben geweest, is omdat ik uh, heel veel eerst wilde zoeken in Amerika. En mij daar erg van bewust ben dat dat allemaal weer, als je dan over. Uh, um, het waar het allemaal vandaan komt. Ja, dat komt dus uit, uit uh, Engeland, Ierland, uh, Schotland, uh, Groot-Brittannië, zeg maar. En uit de rest van Europa. Dus die muzikale zoektocht zal me vast een keer daar brengen. En dan zal ik ook wel op dit soort uh, namen terechtkomen. Maar ik had dit uh, nog niet gehoord. Nee. Nou, Lady R.M. dat kunnen ze vast in, in de computer wel even vinden. We gaan ons best doen. We gaan ons even nee. opzoeken. Dank je wel. Dank je wel voor de tip. Oké. Okay. Ja. Dankjewel voor het ja. bellen, Ben. En een hele goede nacht. We hebben het opgeschreven, we gaan het zoeken. We gaan eerst terug, um, Daniel, naar jouw Amerikaanse reis. Allison Kraus. Ja, Alison Kraus, man. Um, Alison Kraus heb ik uh, twee keer gezien inmiddels. Dat, dat, ja. die, die zoek ik dan wel op. Eén keer was in Missoula, Montana. Toen liepen we over straat. En toen zagen we een poster. Alison Kraus vanavond in de ijshockeyhal die zomers uh, uh, niet ijs, uh, heeft. geen ijs heeft. En ik uh, ben binnen, man, we kunnen nog kaartjes krijgen. Die hele tijd zit gewoon helemaal vol, echt ahoy groot. Die, die luiden komen echt van overal vandaan uit die staat om daar Alison Kraus te zien. Dus en... voor de mensen die wat minder ingevoerd zijn in, in deze hoek van Amerikaanse muziek? Alison Kraus is een zangeres uh, waarvan men in Amerika zegt: die krijgt zelfs iemand uh, die de doodstraat heeft gekregen, uh, krijgt ze zelfs aan het huilen van het gevoel. En ze zingt ontzettend mooi. En ze speelt uh, zeg maar hele zo bluegrass. Hele mooie liedjes. En dat deed ze ook in die, in, in die, uh, in die grote hal. En daar waren allemaal mensen met cowboyhoeden op En niet omdat ze cowboytjes speelden. Maar omdat ze dat echt waren. En kinderen. En, en jongens en meisjes en ouderen. En het mooie is. De hele tent staat op een kap. Ze komen op. Iedereen. Ja. En zo. En ze slaan één snaar aan op de gitaar. Paf. Iedereen stil. Ze zingt het eerste zinnetje. Van welk nummer dan ook. Precies, als haar zinnetje afgelopen, klapt die hele tent. De volgende zin, stil. Dat publiek kent dat. Dat is gewoon hun traditie. Om, om dat zo samen te ervaren. En fantastisch. Ja, dat is helemaal te gek. En wat gebeurde er met jou? Nou, de, uh, ja, dat het gebruikelijke werk. Uh, ja, dat, dat <lacht> moet ik <er> niet. <lacht> dat is het gebruikelijke werk? Nou, als ik zulke dingen meemaak, dan, dan, uh, dan uh, krijg ik een beetje van die natte ooghoekjes. en uh, ben ik zwaar onder de indruk. En dan denk ik alleen maar van, wauw, dan ben ik toch... Uh, Gezegend dat ik dit uh, mee mag maken. En, en, uh, het voelt ook heel echt. Het, is daar ook echt. het is geen sprookje. Je zit daar echt met echte mensen. Ze zingen muziek over echte dingen. En, en die vriendelijkheid daar zo. Nee, het, is, het is een sfeer. En dat nummer wat, wat we uitgezocht hebben, is ook uh, uit een van die live concerten die ik daar gezien heb. En dat wordt gewoon ja, op een zeer hoog niveau gemusiceerd. Het is een summum van uh, Amerika. De beste spelers met de beste zangeres en met de beste liedjes. Het is helemaal te gek. be your Looking at a happy man, cause you're the lucky one Daniel Logisch juicht mee. The Lucky One was dat van Alison Krauss. Um, de, de reizen door Amerika zijn niet gepland. Je stapt een, een, een, een trein of een auto in een, en, je, en je gaat gewoon rollen? Ja. ja. En je ziet wat je tegenkomt? Ja, het land is er helemaal op ge, gebouwd. Dat je je kan gewoon uh, kijken. Goed goede je ook. Looking for the end of the long white line. Gewoon, je volgt gewoon die lange lijn en je ziet wel wat hè? En je denkt op de kaart van: hé, hey, dat, dat plaatsje dat, dat klinkt goed. Check wat het is. We zijn eigenlijk weer terug bij, de, bij het uitzicht waar we een uur geleden mee begonnen. in Erika aan de achterkant van je huis. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik Noord-Amerika zo uh, enorm. Uh... Is het eigenlijk een heel groot uitgestrekt rente? Ja, dat, dat, ik zeg altijd: het platteland is universeel. Dat is de. Wat we net in het nieuws horen, die streek ben ik ook geweest, dat is. Dat is... Het platteland uh, up and top. en ja, top. Ik ben er veel geweest Iowa en zo. Dat zijn plekken, want dat is fantastisch. Want je, er is eigenlijk niet zo'n cultuurshock met wat je als je door je nee. eigen omgeving fietst? Nee, helemaal niet. Nee. Vooral, vooral in de streek is Iowa en zo. Dat is, dat is precies hetzelfde. De schaal is, groot, het is groter. Het is groter. En mensen zijn uh, wel Amerikanen. Maar de plattelanden zijn uh, precies hetzelfde over de hele wereld, denk ik inmiddels zelfs. Ook zo bescheiden? Als, als de, de, de Oosters. De Oost ja, kijk, het, het zijn wel Amerikanen. Ze hebben op school allemaal geleerd. Dat van speak up, duidelijk praten en dat soort dingen. Dus je zult er niet echt snel een hele verlegen zijn. Maar altijd een woordje wel klaar. Maar, maar wel dezelfde humor. Ik, uh, toen ik voor het eerst in Iowa kwam. Toen uh, had ik me erop verheugd. Ik dacht, het zal een mooie, hele mooie vlakte zijn. had ze me beloofd. Heel vlak. En, uh, maar ik zag... Uh, er was jouw vlakte beloofd, hè? Ja, dus ik ging daarheen en uh, toen kwam ik uh, ging in het hotel en ik ging s'avonds uh, een rondje lopen. En ik uh, kom in zo'n barretje terecht en ik geef die, uh, die locals ook een glaasje bier. En toen, toen zei ik tegen die Barman, ik zeg hé hey man, um, ik dacht dat het hier vlak was. En toen zei, toen zei hij van, uh, man, you have to wait till I cut the corn. You can see your dog running away for three weeks. <laughs> Dat was de opening naar een geweldige mooie avond. Ik kan me voorstellen. Ja, dat was heel gezellig. Dus dat, dat uitzicht zat goed daar. Ja, dat zat goed. Ja. Ja, ja, ja. En uh, wat betreft muziek, is, het, is dat wel wezenlijk anders? Met wat je aantreft ja. uh, met de jam-sessies in Erika en Emmen? De jam-sessies in, in Emmen zijn toevallig van een enorm uh, hoog niveau, vind ik zelf. Er wordt al jarenlang uh, gigantisch uh, gejammed in Emmen en... Ja, ik heb het niet eens over verschil in niveau, maar uh, andere kleuren, andere invloeden, andere gerechten uh, in ja. muziek. Nou ja. Nou ja, ik snap wat je bedoelt, de... Ja, kijk, als je in het zuiden bent, dan heb je gewoon luid die spelen gewoon van huis uit Amerikanen. En wij hebben het allemaal moeten leren. Het is, het is hun cultuur. Wij. Het is het soms vaak tweedehands of zo, wat, wat wij dan doen of zo. Het is, het is hun, uh, hun eigen ding. Maar de beste. Muziek wat dat betreft is in, in Amerika wel in de, in de kerken. De, ik denk wel eens dat de beste muzikanten zelfs in de kerken zitten. Ook nu nog? Ja. Ik denk dat, dat, dat ze allemaal... Ze zijn zo... Het is in Amerika of de een of het ander... Hè, als je de showbusiness gaat, dan gaat het ook direct helemaal à la Whitney Houston. En dat gebeurt je niet als je in de kerk blijft. Want ik heb echt zangeressen gezien in, in uh, baptistenkerken. Nou, de, minstens zo goed als uh, Whitney Houston. Alleen die weten van, ik, wij gaan niet de showbusiness, wij doen het voor onze lieve heer. En die hoeven niet de fame and fortune. en fortune. Ja. Uh, en alle ellende die daar ook bij komt. De krijgen. ellende. Ja, Over daar weet... Whitney Houston gesproken. Dat ja. bedoel ik. Ja, want dat... een heleboel Afro-Americans geloven dat ook. Als je, als je fame en fortune krijgt, dan krijg je ook zeker weten. Dat dan heb je je pact gesloten met. Uh, de duivel. Wie dan ook. <laughs> wie dan ook, ja. Ja. ja. En dan komt er zeker weten ellende achteraan. Daar geloven ze echt in. Dat zit er ook in hun cultuur weer. Het dat dat, dat, nou ja, heeft met voodoo te maken en zo. Maar... Ja. We hebben Marco aan de telefoon. Marco. Marco. Goedemorgen. Goedemorgen, Marco. Goeiemorgen. Goeiemorgen Marco. Hi. Heb jij ook een, wel eens een muzikale reis door Amerika gemaakt? Ja, dat kan je wel stellen. Ik uh, ben in het grijs verleden nog betrokken bij het Noordse Jazz Festival als producer. Ah. En heb toen gezegd uh, van nou, we gaan een ander leven leiden. Mm -hmm. En niet uit een midlife crisis hoor, maar gewoon omdat ik vind dat het uh, af en toe fris is om uh, je carrière te veranderen. En uh, een van de dingen die ik ben gaan doen, <coughs> is lange fietsreizen maken. En nou ben ik, uh, Daniel had het net over Calgary... Mm -hmm ben een keer gestart in Calgary met een mountainbike en dan door de Rockies omhoog Zo. naar de Queen Charlotte eilanden. En daar een tijd lang bij de Canadese Haida-Indianen eh, gezeten. Zo. Om daar te leren, om mijn beeldhoudtechniek te verbeteren. Sorry, ik heb even een kieker in de kel, even hoesten. Dat Zo, is inderdaad, eh, dat is wat anders dan het produceren van het Noordse Jazz bij de Indianen Ja, dat is wel wat, wat anders. Maar ja. goed, desalniettemin, in het verleden natuurlijk met fantastische topartiesten kunnen werken. En nou ja. had ik er met eentje op de fiets. En op een gegeven moment kwam ik aan op het plaatsje Heselten. Misschien ken je, ken je het ergens, het ligt op de weg, als je richting, het, uh, richting de kust gaat. Daniel Fronst. Uh, ja, ze, het is een klein geruchtje. En op een gegeven moment ja. zat ik daar s'avonds met mijn teentje en mijn fiets. En ik zat er wat te koken. En toen kwam er een man naar me toe en die zei zo, goh, waar kom je vandaan in Nederland? Nou, heel verhaal. Hij zei, uh, ja, heb je zin in, een, in een muziek? Ik zei, ja, altijd. Ik heb, ik heb alleen geen gitaar bij me op de fiets. Dat wordt een beetje lastig. Nou, hij zei, je moet maar eens naar Kispjoks gaan had ik er nooit van gehoord. Niks, zei mij helemaal niets. Hij zegt dat is het meest afgelezen, afgelegen muziekfestival ter wereld. <lacht> dat is welke manier om je te afficheren? Kijk, en toen dacht ik, dat, dat, is, dat is een goede smoes. Maar ja. nou goed, ik, ben, ik heb die fiets opgepakt de andere dag, ben, ben een, een, een track gaan rijden en ik dacht na 30 kilometer, ik denk ja, ik ben besodemiet het. Ik loop hier gewoon vast in de modder dadelijk. Ik, ik sta voor twee grizzlies en ja. eh, achter me een Cougar, dit wordt niks. Maar naarmate ik op die weg zat, zag ik steeds meer van die, van die oude fans, van die, van, die, van, die, van die Chevy's en zo, yeah. volgelaaien met allerlei, ja, toch vrij jonge mensen en allemaal lachen en ge geiten en lawaai en dit en dat. Ik zei, zit ik wel goed aan nou, de Ja, you just have to push on a little bit. En uh, nou, goed, 30 kilometer later kwam ik inderdaad op een grote open vlakte midden in het, uh, het regenwoud. Uh, en dat waren drie <laughs> enorme podia. Gewoon van die houten uh, podia Waarschijnlijk die dat hele jaar staan. Ja. En de lokale chief van de Indianen had uh, besloten dat hij dat terrein uh, elk jaar daarvoor zou uh, ter beschikking stellen. Maar wat het aardige was, ik, uh, ik, ik had natuurlijk geen gitaar, maar werkelijk, iedereen die daar naartoe ging, die bleef daar natuurlijk langer, want je, je rijdt niet even terug naar de bewoonde wereld. En elke avond was er jams en er werd gespeeld en iedereen had gitaren bij zich. Dus ik heb mezelf ook helemaal uh, uit mijn dak kunnen gaan. En op een gegeven moment was er een bandje. En ik heb dat bandje, ik, ik kom net uit mijn atelier, dus ik heb helaas een cd in mijn atelier, maar ik heb mm het -hmm. hier liggen. En die band heette Crooked Creek. De Crooked Creek. De Crooked Creek. Crooked Creek. En die hadden ja. een cd uitgebracht toen. Die heette Lucky Stone. Nou, die band die op. En het was een hilarische band. Fantastische muzikanten. Totdat ze het nummer Thank God for Hank speelden. Nou, dit is eigenlijk een van de liedjes die ik het meest draai ook aan mijn leerlingen. Als ze uh -huh. aan het beeldhouden zijn bij mij in het, in het atelier. Het is zo'n hilarisch nummer over de rol van Hank Williams in het leven van muzikanten. Nou, dat ga ik werkelijk fantastisch. Ik bedoel, hij, hij beschrijft op een gegeven moment hoe die, hij hoe die snel een vliegtuig moet halen. Ja. En dan gaat natuurlijk op hoge snelheid, rijdt hij met zijn Chevy richting de airport. En dan gooit hij gauw even nog een cassette van Hank Williams erin, in zijn, in zijn oude dashboard radio. En die, ja, die knalhard rijdt. Hij rijdt 100, 120, 130 kilometer op de snelweg. En jou op de achtergrond politie en uh, vriend stopt ze even, dus probeert eruit te stappen en die agent luistert, die kijkt. Hé, hey, heb je Henk op het cassette? Nou, weet je wat? Rijd dan maar door. <lacht> en zo gaat het werkelijk de hele tijd door. Hij mist ja. zelfs een vliegtuig wat later crashed. En wordt elke keer het... door Henk gered? Het wordt elke keer door Henk gered. Ik ken werkelijk, dit nummer is, is, heb ik nooit, nooit meer gehoord. Ik heb het er zelfs op mijn cd staan, het ja, met het ja. maar het is een hilarisch nummer. En dat heb ik daar dus in Kispiox gehoord op, die afgele op het afgeleven festival. Te graag. En een fantastische reis. We gaan eraan van de zomer, gaan we, als alles een beetje mee zit, gaan we die reis nog een keertje maken met twee van mijn leerlingen op de mountainbike. En ik ben absoluut van plan om weer naar Kispiox te gaan, want het was een ontzettend leuk festival. Het is, het, het, wat het, natuurlijk is het leuk om daar te zijn, om met zoveel uh, ja, Canadese artiesten en Amerikaanse artiesten daar op te raden. Niet allemaal toppers hoor, maar gewoon uh, soms ook lokale uh, helden. Maar het leukste waren die nachtelijke jams daar op, de, op die terreinen. En, en te bedenken dat je daar midden in de wildernis zit. Dat dus er s'nachts nog als een grizzly over het terrein eh, wilde wandelen. En dat er eh, elke avond de zalmen uit de rivier werden, werd geplukt. En daar de, de, de lekkerste uh, maaltijden van werden bereid. Ja, dat, dat blijft voor mij een fantastisch herinneren. En ik hoop zeker dat ik daar aanstaande zomer weer uh, binnen toe kan. Is dat iets voor jou, Daniel? Ja, dat, dat uh... fietsen naar een afgelegen muziekfestival? Ja, ja <laughs> dat, klink, dat klinkt heel goed. Ik ga het eens dus even afschrijven zo. Uh, dat klinkt hartstikke goed. Marco, heb jij. Uh... Uh, heb jij die muziek van de Crooked Creek? Ja, ja ik heb hem wel, maar ik, ik zei net, ik kom, ik kom net thuis en ik heb tot uh, vrij laat in mijn atelier gewerkt. En dat, uh, dat is hier een stukje vandaan. Is hij in Nederland verkrijgbaar? Nee, ik heb, uh, ik heb er ook vaker naar gezocht. Ik heb er ook met Leo Blokkaars over gesproken. Van, ja, ja. Eigenlijk moet je, die, moet je dat soort dingetjes ook eens uh, laten horen. Omdat het Henk Williams is natuurlijk voor een hele hoop mensen een soort van iconen. Ja. En, uh, en, en dat is natuurlijk ook heel terecht, want dat is natuurlijk een, uh, overal muziek begint altijd ergens, vind ik. En, en Hank Williams kan een begin zijn uh, voor mij, is Frank Sinatra, wie jij wat anders natuurlijk. Maar ja. goed. Uh, maar in ieder geval als je, je zo'n nummer hoort en, en iemand kan op zo'n hilarische manier met zo'n vrolijke deunderonde beschrijven wat want de, de invloed Williams van Hank Williams is geweest. Ja. Nou, dat is werkelijk, werkelijk hilarisch, echt hilarisch, heel erg goed. Ja. Dankjewel ja. om dit mooie verhaal met ons te delen. Kerpiox, Kerpiox Festival. En uh, als Daniel zin heeft, pak de fiets dan. Uh, maar dan moet hij wel zelf zijn gitaar meenemen. Ik sleep hem nu mee. Maar, uh, nee, hij is goed. Ik heb ja, een, dan gaan uh... we daarheen. Hey, Daniel heeft een gitaar. Dat is, Ik heb een ablasbare gitaar. Dat is goed. Hartstikke goed. <laughs> hey, Dank je Mark. Een hele, hele goede okay. nacht. Oké, hoi. Wij gaan van um, Henk Williams, Alison Kraus, over naar uh, Gilbert O'Sullivan. Ja. Eerst luisteren? Doe maar.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 Think here's a clue at I couldn't say nothing Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. U luistert naar Casa op Radio 1... Uh, waar we twee uur lang met Daniel Logius praten. En op dit moment een muzikale reis met hem maken... Um, door, um, of langs de artiesten, door wie hij geïnspireerd is. Waar in Amerika zijn we met Gilbert O'Sullivan? Nergens. Nergens? Nee. Nee, want jullie vroegen me net... van, uh, wat voor liedjes zou je uh, ja. uitkiezen En, en ik, ik denk aan mooie liedjes. En dit is een van de mooiste liedjes die ik ken. Dit is, uh, dit is, en dit brengt me terug... Als je nog een reis hebt naar... Na, ik denk een, een tijd dat ik me nog niet bewust was van muziek. Echt, want ik denk dat dit op radio was. Mm -hmm. Toen ik heel jong was. En uh, bij ons thuis werd niet veel radio gespeeld. Alleen maar klassiek. En dit heb ik wel overal gehoord. Want dit zit echt helemaal heel diep in mijn systeem. Dit, nummer. Dit, dit, dit, dit zit er echt heel diep in. En elke keer als ik weer hoor, heb er ook hele gekke dingen. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik ook allemaal uh, dingen... Dit, ja, het is zo'n verschrikkelijk mooi liedje. Wat, zo wat zie je dan? Oh, ja. ja, maar maf, uh, Weinig reptielen bij dit liedje, laat ik het zo zeggen. Weinig reptielen, <laughs> ja. Ja. Maar alle andere dieren komen langs. Ja, er komen wel ja. wat dieren langs, ja. Maar dit zijn meer uh, mooie, met lieve vachtjes en zo. Ja, ja, mooie gekleurde vogels. <laughs> Ook ja. Um, we, we zijn al langs een aantal uh, artiesten gegaan die voor jou veel betekenen. En het, ik kan het niet... Uh, um, als ik jouw muziek beluister, ik kan het niet horen waar zij bij jou zitten. Snap je bedoel? Nee. Oh, want hoe, nee. Werkt, want hoe, werkt het, hoe werkt die invloed bij jou? Kan je dat, is dat iets wat bewust gaat? Of? Nee, ja, soms wel. soms denk ik wel van, oh, soms daar moet ik eens even mee aan de gang. Maar ik denk dat het inmiddels zo'n grote gumbo is... dat alles zo door elkaar zit bij mij. Zoveel, uh, ik, ik hou van een heleboel verschillende stijlen. Ik hou eigenlijk overal van, behalve van heavy metal. En... Uh, dat komt allemaal, ja, daar komt daar wat van terug. En komt, als ik wat, wat maak, dan, dan speelt het zich af in mijn hoofd. En dat probeer ik bij te houden. Het is dus niet zo dat ik denk: van, oh, dan maak ik daar zo'n eindje of zo'n dingetje. Het is niet, we gaan nu een Gilbert O'Sulliff een liedje maken. Nee, nee, Zo ja, werkt het niet. Akma Kun, zeggen ze dan. Ja. Mm. ja. Maar, ja. Um, we gaan um, langzaam ons verplaatsen weer terug over de oceaan naar waar jij vandaan komt. In hoeverre is um... Willem Wilmink ook een streekgenoot, schrijver, bepalend ja. geweest. Ja, of inv heeft invloed op je gehad? Ja, nou sowieso. Omdat ik uh, altijd keek naar uh, Ome Willem. De film van Ome Willem. Ja. En later kwam ik op de dat, dat, dat die liedjes, die teksten zijn van Wilming. En um, wat ik van hem ken, vind ik verschrikkelijk mooi. En ik heb hem nooit ontmoet, jammer genoeg. Net niet, of zo, weet je wel. En, Want hij overleed... Ja... Zelfs toen ik daar, ik heb nog een tijdje in Twente gewoond, toen, toen overleden hij, maar de, toen, toen, ja, toen was dat nog niet. Dat, anders had ik hem vast wel een keer tegengekomen of zo ergens. Ja. En de, jammer genoeg is dat nooit gebeurd. Maar als ik hem zie op de uh, documentaires of zo, ook omdat het echt zo'n... Uh, als ik hem zie, dat is net als een, een, of een oom van me is. Ook hoe hij eruit ziet. Ja. En hoe hij praat en hoe hij uh, doet en, en hoe uh, hij... Het ja, kan even, soms ook mooier zijn om je helden niet te ontmoeten, toch? Ja, nou ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb daar verder... Uh... Zou het toch leuker zijn geweest? Ja, ik had hem graag om, maar gelukkig uh, uh, Herman, uh, Herman Finkers... 2003 is hij overleden. 2003. Ja. Maar Finkers die, die heeft hem heel goed gekend. Ja. En uh, die heeft heel veel ook over zijn werk gepraat. Dus als ik wat weet, wil weten over Wilmink's werk, dan kan ik altijd bij Herman terecht. En wat vind je mooi aan, aan, zijn, aan, zijn, aan wat hij schrijft? Kan je dat omschrijven? Ja, dat hij, dat hij, dat hij gewoon wel een soort. Euh, nou, een soort. haast onbereikbare hoogte heeft qua poëzie. Daar mm -hmm. had hij ook echt verstand van. Hij was de professor in volle. Tenminste. En. Euh, maar dan toch met. met tussen haakjes normale woorden. het allemaal wel even gewoon zeggen. En, en, ja. Net of het gewoon spreektaal is. En, en, en dat is het ook. Maar dan ondertussen de meest fantastische beelden komen ook voorbij. En omdat hij altijd met. Um, hij denkt volgens mij. Hij is ook wat, wat ik erover lees. dat zijn tijdgenoten soms hem verweten dat hij te naïef was of zoiets. Of dat, dat, dat, maar dat is juist helemaal niet zo. Want hij maakt juist de klare taal van. Klare taal is het gewoon, dat is het. Ja. En, en, en de verwondering en zo. En dat is. Dat is en, hij, uh, hij hemelt het uh, kind zijn ook op. Uh, hoe kinderen denken of zo. En daar heeft hij helemaal, helemaal gelijk in. Dat zou alle volwassenen mensen veel vaker moeten doen. Juist denken als een kind. Ja. daar dat heeft hij een soort basisding te pakken. wat ik geweldig vind. Maar ook, ook dat stukje met, hem, met Wilming over de oorlog. Wat hij daar meegemaakt heeft. Dat heeft, heeft hem wel aangegeven. En, en hoe hij van, van, van Twente houdt. En, uh, en ook uh, ja, al die... Al die uh, ja, hij heeft zoveel gemaakt. Ik heb, het, het ligt op mijn nachtkastje. Ik lees het bijna elke avond. Heb je een favoriet gedicht? Ja, ik heb toen dat liedje Sneeuwen. Of tenminste, die tekst Sneeuwen. Oh ja. Daar heb ik toen een uh, muziek met, bij gemaakt. Met gebrak. Herman Vinkers was dat ook? Ja, ik had ja. Er, ze vroegen mij voor het Wilmink-festival of ik, of ik daar wat doen wil. En toen, Als ik een gedicht van Wilming lees, dan hoor ik er vaak al muziek bij. Dus dan lees ik het en dan hoor ik al, hoor ik al een melodie. Omdat hij heel erg ritmisch schrijft, hè? Ja, ja. ja, ja het, het gaat vanzelf. Ja. En toen had ik voor de Sneeuwen had ik een liedje gemaakt... En do, do, toen dacht ik, oh, daar ga ik voor kerstmis opnemen. Toen heb ik Herman erbij gevraagd of hij ook mee wilde doen. Nou, ik zag dat ook wel zitten. Nou, fantastische ervaring was dat trouwens. Een mooi, mooi, mooie opname geworden. We gaan naar uh, Herman Vinkers luisteren... Uh, die een ode uh, bezinkt voor zijn vriend... de dode dichter op dat moment, Willem Wilmink. door de dichter in je kistje onder glas Nu je uit je pijn bent zie ik je pijn en pas Je moest leven met de tijd die zich steeds verder sloeg Van de warmte en de liefde Van oude straat en bruine kroeg Je bleef altijd die jongen met zijn arm tegen de muur, van die warme Twentse kerk, na het hete middaguur. Verwonderd vroeg je daar, is Jezus een gedicht? De kapelaan vond je brutaal, en sloeg je in gezicht. Want de tijd is een wereld, waarin schrijvers het bestaan. Meisjes te beschrijven met de sterren en de maan. Je riep vaak voedend naar zo'n pummel die niets om meisjes geeft, dat je zo'n schoonheid beschrijft met de geur die om haar sokken zweeft. Lachend keek men dan die malle wilmink aan, het jongetje trof telkens weer. De oude kapelaan. Liever door de dichten in je kistje onder glas Nu je uit je pijn bent, zie ik je pijn en pas Je wou van nu naar Sint-Brandaan, maar de tijd wou niet weer om Nu je uit de tijd bent, kun je eindelijk andersom Tens heet het ook: uh, zeg je, als iemand dood is, dan zeg je, hij is uit de tijd gekomen, hij is hoe de tit komt: Nu ben je de titwil. Was je met Ja, een ode van Herman Vinkers. Zo. Mooi. Zo, prachtig vind ik dit, joh. Ik was erbij bij die opname. Dat was echt heel, heel apart. Heb jij hem geproduceerd, deze plaat? Nee, ik heb hem niet geproduceerd. Ik heb, uh, Herman vroeg mij of ik mee wilde helpen. Uh, ja, produceren is dan op zo'n sticker. Nee, we hebben het samen gedaan. Herman vroeg okay. mij van, wil jij meehelpen om dat muzikaal... Tenminste, ik had er hem gezegd, waarom neem je die nummers niet op, in de cd, of op een cd? En zo kwam dat ervan. Ja. En dit is met Wieke Karsia. Die zingt dat hele mooie hoge en die speelt ook op die boeien. En uh, ja, dat was heel speciaal. En het is zo'n mooie compositie. Dat is, het, is, het zit ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. En dan hoor je er niet aan af. Ja. En Herman is echt last van alles waar hij zo goed in is. Ook nog eens een keer een ontzettend goede componist. De muzikaal, hij heeft zulke mooie melodieën En deze akkoorden, het is ongelooflijk hoor. Als ik hem nu weer terug hoor, dan denk ik: van ja, ik heb, ik heb die elektrische piano doorgespeeld. En ik weet nog dat ik echt gewoon van. Wat? Dat hoor. En dan later blijkt van... Hij zit op zoveel lagen te denken, zo, weet je wel. Dat is echt ontzettend goed. Een talent wat misschien niet iedereen van hem weet. Ja, maar dat is het beeld van wat... Maar ik wist het altijd wel, hoor. Ja. En herken je veel van jezelf in Willem Wilmick? Als je schrijft, of wat hij doet. Het is mij op een gegeven moment... Mensen gingen dat zeggen tegen mij. Ja. Want ik herken ook wel. Ja, nou wat ja, je, je beschrijft Wilmink. En ik, ik, ik, ik heb net na, ben net naar je concert geweest heb je CD beluisterd. En ik denk ik, ja, dat, de klare taal waar veel onder zit. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat zal ook iets Oost-Nederlands zijn. Uh, zeker. Maar ik, ik heb pas later Wilmink uh, gaan onderzoeken en gaan bestuderen. Ja. En het is. Uh... Hij heeft het wat langer in de stad uitgehouden dan jij, hè? Ik weet niet, hoe lang heeft hij uh, Hij heeft volgens mij wel een tijd in Amsterdam gewoond voordat hij terug ging naar... Maar hij woonde later ook weer in Enschede. Ja, een is, een ja stad. hij stad, ja, hè? Zeker, de staat, zeker. Ja. Enschede is gewoon een grote stad. Maar ja, daar ja. kwam hij ook weer niet weg. Nee. Tenminste, daar kwam hij niet meer... Daar ging hij, bouwde hij niet meer weg. Hij ging niet zo graag uh, erop uit. Nee. Begreep ik. Willem Wilming We hebben uh, iemand aan de telefoon. José? Ja. Goeienacht. Met José, goeienacht. Dag. Uh, ja, ik, uh, ja, ik zit uh, nou, de hele tijd naar jullie programma te, te luisteren echt hartstikke leuk. En uh, ik ben ook wel fan van, uh, van Daniel. Dus, uh, ja. Maar ik heb nou ooit een keer een liedje gehoord op de radio. Nou, dat kan al wel een jaar geleden zijn. Ja. En dat ging zoiets als, kom met de titel zoiets als, kom, nu, kom nou maar naar huis. Kom nou maar naar huis, ja. En ja. ...dat liedje toch nergens nog meer kunnen vinden. En ik vind dat zo'n mooi liedje. <laughs> nou, gek zeg. Ik heb toevallig vanmiddag zelf nog gespeeld. Thuis, Echt? in mijn eentje. Ja. Ja, omdat ik, ze vroegen mij of ik hier ook uh, liedjes wilde spelen. En toen dacht ik, wat, wat zou ik dan allemaal kunnen doen? En dan heb ik hem zelf nog eens even... Hij staat op een van Allenners. En ik weet uit mijn hoofd niet welke. Maar hij is natuurlijk ook gewoon van internet uh, te halen. Het zal vast wel uh, door iemand op YouTube gezet zijn. Nou. nou, daar heb ik dus zitten zoeken, maar. Hmm. Nee hoor, echt nee. niet. Nee. Dan moet het misschien toch van een CD komen. Dus even ja. kijken, volgens mij zitten uh, uh, de, de mensen hier achter de schermen heel hard te zoeken. Of, ah. kom, het kom nummer kom, kom, wat is de titel van? De kom nog maar naar huis. Kom nou maar naar huis. En een van de vier Allende CD's ja, moet hij opstaan. Ja, volgens mij zelfs allendig Vier, die rooien. Ik, ik weet het niet helemaal zeker. Ja. Het is niet, We zijn al in ieder geval. Ja we krijgen nou ja. het, het zo meteen door maar je het zee. staat op een cd begrijp ja het ik staat weet. op een cd op cd nummer vier Allennig nummer vier en die is die moet nog overal verkrijgbaar zijn ja hoor die is oké ja, uh, okay. ja. Heb... nou wat dat... leuk dat u dat een uh, leuk liedje vond ja, ja dat vind ik een prachtig en ja dat, dat raakte mij destijds ook want ja ik ben uh, toen uh, twee jaar geleden uh, is mijn relatie op de klippen gelopen en heb ik een andere woning gezocht en en alles en ik ben mm -hmm. ooit in een in het verleden mijn huis kwijtgeraakt mm -hmm. en uh, door omstandigheden en ja dus kom nou maar naar het huis dat was voor mij echt heel uh, ja, ja dat raakte mij heel erg op dat moment en wat en wat was dan voor jou het huis uh, ja dat was meer eigenlijk dat bevestigde voor mij eigenlijk van dat ik op dat moment eigenlijk helemaal geen nergens een thuis had ja. nog en dat, uh, ja, en dat er dan iemand tegen jou zegt, kom nou maar naar huis, dan, uh, ja, dan ja... Dat komt wel even, ja, ik snap het, ja. Ja, en, dus. en dat, uh, nu wel, hoor. Nu, nu voel ik me waar ik naartoe ben voor mij voel ik me wel thuis. Dus, oh, dat is fijn. Ja. Op diezelfde plaats staat ook nog een liedje dat heette Als ik ben waar ik wil wezen. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van, en als het goed is heeft u dat nu, dus dat is wel fijn. Ja, precies, ja. Nou, ga ik. Dus, uh, ja, dus nee, dat uh, ik ja, ik vind dat je echt een mooie tekst hebt. En wat je zei inderdaad over Willem Wilmenk en uh, Herman Vinkers. Ja, ook altijd ja van die prachtige uh, nummers met ja, zo, zulke mooie teksten. En dat is echt ja, ik vind nou ja, ik ben heel blij dat er nu weer iemand is die dat ook weer doet. Dus, nou, ik ben, uh, uh, ik ben vereerd, dank u wel. Wat? Ja, nou graag <laughs> nou gedaan. Want waar kom jij weg, José? Ik kom oorspronkelijk uit uh, Brabant, ja. maar ik woon nu alweer een poos in Den Haag vanwege mijn werk. Ook uh, mooi. Ja, maar ik kom oorspronkelijk uit de omgeving van Breda. Dus, uh, en dan, ja. uh, en dan is, is het Drens, dat belet je niet om, om in die muziek op te gaan? Helemaal niet. En heb je dat dan ook met Brabantse muziek? Of, of, heb je daar nou, wat minder nee, eigenlijk weer niet zo erg. Nee, ik, ik, ik, ik kom daar wel weg, maar het is, het is meer... Nee, ik... Uh, ik, ik, ik nee... Ik heb dan niet zoveel, ja, ik ben er wel opgegroeid, maar ja, ik heb dan niet zoveel band meer mee, zeg maar. Dus ja, mijn, mijn band ligt meer eigenlijk nu boven de rivieren. Oh ja. En uh, ja, dat vind ik ook verder prima, hoor. Dus, uh, en en via de, als je deze plaat aanschaft, of de, de cd aanschaft, ook nog een beetje ten oosten van de IJssel, dan... Uh... Ja, precies. Ja. Nee, dat vind ik helemaal... Ik, ja, ik vind alle dialecten, alle Nederlandse dialecten eigenlijk wel mooi. Die hebben allemaal wel wat. Kan je een ja. beetje Haags praten? Nou, gelukkig is me dat nog niet gelukt. <laughs> ja, maar, ik zou zeggen, train er nog even op. José, dankjewel. Ja, graag gedaan. En een hele goede nacht. Wat, wat? Hetzelfde, bedankt. Hè. Bedankt. Doeg. Ja. Doeg. We gaan meteen door met Henk. Henk. Henk. Henk. Of, nacht, heen? Henk. Ik speel wel een beetje een thuiswedstrijd. Oh. Met dat oosten van het land. Ik kom uit Twente oorspronkelijk. Uit Twente, of Drenthe. Ja. Maar... Jullie hadden het net over Wilming. Willem ja. Wilming, Daniel Lohuis, Helmut Vinker, En dat Oost-Nederlandse spreek me. Ik woon nu in de Schoning de Stad. Maar het ontroert mij altijd nog. Alleen in dialect al. Yeah. Heel vreemd, ik kan het niet verklaren. Maar ik heb een vraag aan Willem Willem Wilming heeft ooit eens een gedicht geschreven. Als je het leest, dat vlieg je naar de schot. Dat heet Ben Ali Bibi. Ja, ken ik, ja. Ontzettend mooi. Ja. Dat heb ik, ik kwam voor het eerst in, in aanraking door Joost Prinsen Juist. op de televisie. En nou, die kon hij niet eens zonder tranen uitlezen. Nee, dat is prachtig. Ja. Nou heb ik een vraag aan de heer Wojus. Want ja. Henk, nog even voor de mensen die dat, dat gedicht niet kennen. Kan je in het kort zeggen waar het over gaat en wat het zo prachtig maakt? Het gaat over een Joodse goochelaar die zichzelf niet kon verstoppen toen de Raja aankwam. En, en ik heb gezocht hier in mijn flat. Ik heb het wel dertig keer uitgedrukt op de printer. Hmm. En nou kan ik nou net niet vinden, anders zou ik het even kort voorlezen. Maar ik heb me vragen of je dat ook dat effect nog kan verhogen als je het op muziek zet. <tossimus> ja, ik denk dat het wel eens een keer gedaan is al. Ik zal niet weten door wie zo 1, 2, 3, maar het lijkt me sterk dat dat nog niet gebeurd is. Het, uh, <tossimus> ik, zal er, ik zal er eens even achteraan gaan. want Het is inderdaad wel een goed idee, maar... Eigenlijk is, vind ik zelf, wat u net zelf zegt, die, uh, hoe Joost Prinsen dat deed. Dat staat ook wel op YouTube, daar kunnen mensen opzoeken. Dat is, dat is het eigenlijk. Heeft dat niet eens meer muziek nodig? Dat is een van de mooiste stukjes bewegend beelden wat er bestaat, wat mij betreft. Joost, Joost Prinsen. niet meer de overtuigen. Nee, ik snap het. Nee, ik, ik, ik zei het ook meer om het algemeen enthousiasme aan te wakkeren voor dit filmpje. Ja. <laughs> maar ik zal er eens over nadenken. Of het is wel heel heavy om muziek op te zetten. Ik zal, ik zal er eens. Uh, ik zal het, het bekijken. Ja, nou, nou, want wij luisterden vroeger bijvoorbeeld altijd. Jij komt uit Drenthe. En de Drenthe-uitzending in Twente, dat lijkt heel erg op elkaar. Ja. En, en die, die, de, soberheid van dat, de soberheid van het dialect. De soberheid vind ik zo mooi. Hmm. De soberheid en. en uh, ja, het is, het is, ja, ik weet het zelf niet. Maar ik vind het mooier aan, aan Twente ook. Vooral wat er allemaal achter zit of zo. Als je gewoon iemand hoort praten, dat er. Uh, ja, je, dan kun je het ook niet, vaak niet vertalen. Nee. Ja, ja. Dominee Anna van der Meijden, of moet ik zeggen, professor Anna van der Meijden. Ja, nou, inderdaad. Die van haar. Ja, wat, maar die kan het ook heel mooi. Die heeft de hele Bijbel vertaald in, in Twente. Hij heeft zijn hele leven er wat over gedaan. Ja, maar, wat die die betekent mooi. het, Daniel, als een drent? ja, ja zegt? Ja, als een Nederlander in het algemeen ja-ja zegt, dan betekent dat gewoon nee. Ja. <laughs> ja toch? Henk, is dat in Groningen ook zo of niet? Nee, nee. In Groningen uh, vind ik een heel harde dialect. Nee, alle dialecten zijn. Uh, laten we ook niet meer spreken van dialecten. Laten we spreken van streektalen. Alle streektalen zijn mooi. Uh, dus net zoals, ja, ja. Bij, net zoals bij bloemen. Er bestaan ook geen lelijke bloemen, toch? Nou, eigenlijk heb je wel gelijk. Ja, gelukkig. In Groningen Henk, zeggen ze toch na afloop van de zin nog gewoon een keertje ja achter. Ja. Nou, dat is in heel Duitsland ook zo. Of in heel Duitsland ook zo. Ja, in ja. Heel, heel Drenthe zo, dat is ja zo. In Drenthe ook? Ja, oké, okay, het, een... het is gewoon, het is, het zou, het is een iaat in de Nederlandse taal. Het zou in het Nederlands ook zo moeten zijn. Wij moeten dan zeggen immers. Het is immers in een leuke uitzending, al met al... Het is ja een leuke uitzending. Zo. Het is ja een leuke uitzending. Ja, ja het is ja een leuke uitzending. Laten ja. we dit maar als compliment op dat. <laughs> Hank, <tie> um... Ja, maar typisch het is mooi weer, of niet aan? Dat... <laughs> <Haak> was zegt. <laughs> en dat hoor je wel, ik heb nog een bandje van hem hier. Van wie? En die zegt ja, dat je Schots en Twents zo goed met elkaar. Dat je dat goed kan vertalen. Het Schots, wat ze in Schotland praat. Ja, dan moet je gewoon heel hard, heel hard praten. Dan verstaan we elkaar goed. <laughs> ja. Goed, dat was er genoegen om je naar, de, naar je te luisteren. gelijk, zo mooi dat je hem belde. Ja, he. You... Dank je wel. Goeien. Gewoon... Goeienacht. Ja, ja, dat was Henk. Ja. Henk, ja. dat was Henk ja. <laughs> we gaan um, richting het, um, het nieuws van twee uur. Maar dat gaan we niet doen uh, voordat we um, nog een laatste nummer gaan laten horen... van de nieuwe, het nieuwe album van Daniel Loewis. Goed hooi, klomp, zelden van slecht gras, van wie... Wat, wat is dat? Vertaal dat is. Voor de goed, heu, goed heu komt zelden van slecht gras. Goed hooi. Ja. Als je slecht gras hebt, krijg je geen goed hooi. Dat hoorde ik van een uh, oude boer in het Westerse Bos en Schonebeek. Die zei dat tegen mij. Over een situatie. En uh, hij zei het zo: het ging bij mij over een situatie van mens tot mens. Uh -huh. En toen zei hij van ja, hij zei het niet precies zo, maar zoiets. En dat had hij van zijn opa geleerd en ik kon horen dat het. Hij dat weer, die opa, weer van die opa had geleerd. En ik denk, een mooie oude uitspraak. En, en het en, staat uh, voor meer, of niet? Dan alleen het hooi in het gras. Ja, van, als, je, als van, ja, van, nou, letterlijk. Als je, als je geen goed gras hebt, kun je geen goed, komt er geen goede hooi van. Dus je kunt zeggen, uh, je kunt het heel groot maken. Je kunt zeggen, als de, als de regering niet oké okay is, dan wordt het nooit wat met het land. Of uh, je kunt zeggen, van, als een als slagroom niet genoeg vetdeeltjes heeft... zal het nooit slagroom worden, maar blijft het altijd dun. Uh, je kunt het alle kanten mee en, um, want het is iets wat ik ook merk in, vooral toen ik je columns las... dat de geschiedenis um, ja. je bezig bezighoudt. Ja, dat vind ik echt helemaal te gek. Waar het vandaan komt. Ja. De grond onder onze voeten. Alles. Gewoon ook de grond. Maar ook... Uh, de, het is zo belangrijk dat je... Ik geloof dat zelfs César er al zei. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. En... Ik merk steeds meer dat heel veel mensen ook helemaal nu over de geschiedenis... iedereen heeft een mond maar Vallen over ja, Holland, dit, Nederland, dat. Mensen weten niet eens meer het verschil tussen Holland en Nederland. Dat komt gewoon omdat die geschiedenis niet meer bekend is. En dat gaat heel ver. jeugd in Drenthe, die weet niet eens meer hoe dat zit met die hunebedden. Terwijl ze toch altijd hun hele leven mee geassocieerd zullen worden. Ze steken ja. er een vuur onder, de hunebed gaat kapot. Dat doen ze alleen maar omdat ze niet weten dat die hunebedden ouder zijn dan de piramides. Ja. Dat is heel makkelijk uit te leggen. En ja, en dat geldt wel van heel veel mensen. Als je de geschiedenis niet weet, dan... Uh... We, gaan, we gaan eindigen, Daniel Loewes, met een klein stukje uh, Drenns geschiedenis door te geven. Ik wil je bedanken voor, uh, dat je ons twee uur lang mee op reis hebt genomen door jouw wereld. Jullie bedankt. Um, en voor de mensen die um, de cd nog niet hebben, koop die cd. Het is een aanrader. Maar nogmaals, mooier, ga naar het theater. Komende tijd in Delftcel, Oorschot, Drachten en Meloord speelt Daniel Loewes. Dank je wel. Bedankt. Ik schuif je beziet, dat was niet mooi. Want ja, dat hoort ja niet. Maar ik kan niet door. Het was niet vrij. Maar een wel waar losse zwaard giet. We zien het niet best. Hoek het plaatsen mus, er was wat, waar ik niet wus. Maar toen ik erover preut, met een alleboel, pas toen begreep ik dus. Goed heuk, komt ze dan van slecht huis Zal jouw was ik laat je Ik heb het probeerd terwijl ik eigenlijk wel was. Goed he, komt zelden van slecht gerust. The als dit van ons Large als over Natuur, symbolen zat, die over die galmen op het goede leven Kijk naar de natuur, daarin zie je goed hoe het gaat.